laat deze desplaatsen van Duren even voor wat het is. Even flexen want, Ja, want ik wil toch even dat verhaal van Ralf Kras van de, van de fietsen door de duinen. horen. Zo leuk is dat. Dat is een mooi verhaal, <laughs> ja. Morgen is de 25e editie van de Achmeeloop. Hoe kom je daar dan weer op? Nou, dat als volgt. Ja, de duinen, dat visserspad, het pieperpad, daar heb je allemaal van die wildhekken. En daar was ik donderdagavond een stukje aan het fietsen wat dat betreft. En die wildhekken die zijn er natuurlijk niet voor niks. En dat is om al dat vee tegen te houden en vooral daar te houden waar het zich ook hoort op te houden. Mm -hmm. Dat is dus in dat afgeschermde gebied het duinen, de kraalsvlak onder andere. Nou, dus ik ben er aan het fietsen. Allemaal niks aan de hand. Poppen de pop. En ik zie een andere uh, hek in zicht. Dacht ik. Ja, een hele tros koeien voor <laughs> de week. <take. Echt> <laughs> ik ben omgekeerd. Was je bang? Nou, Was je het... bang? Nou ja, in zoverre. Ja, die koeien die moet je gewoon vooral met rust laten. Lijkt mij hoor. Ja, of stieren. Ja. Wat cool. zijn het verder mogen wezen. Maar je zal op die horens uh, worden genomen. <laughs> Bijvoorbeeld. Saté. Maar ja, ik hoop niet dat die uh, Achmea-lopers daar uh, morgen last van hebben. Of zoiets dergelijks. Want dat kan zomaar gebeuren natuurlijk. Wie verkent uh, de route morgen voor de Amea-loop? loop? Lijkt me heel verstandig om dat goed te doen. Want ja. uh, staat er een tros van die koeien op je pad. Ja, dan ga je echt niet, uh, echt niet langskomen. Dat gaat niet lukken. <laughs> dat gaat niet lukken. Niet. Dan ga je de koers uh, verpulverd. Morgen in ieder geval de Achmea-Zilveren Kruis loop. En voorheen de, Trosloop, hè? Voorheen daar kenden de, kende de, de meesten ja, nog van. Dat is begonnen alweer 25 jaar geleden. Wel leuk, die Bart die we aan de telefoon hadden, die heeft inderdaad 25-jarige uh, leeftijd. En die is rondom dat periode gebeuren geboren. Dat is nog hartstikke grappig. Helemaal goed toch? Helemaal goed bezig. Hey, wij gaan uh, afsluiten wat betreft dit programma. Zo is dat. Maar eerst nog heel even naar uh, kijken of we verbinding kunnen krijgen met Roy van Buringen op locatie. Ja. hallo. Ah. Hallo hey, Roy. Goedendag. Goedendag, wat, wat klinkt jou hard ja, joh? Ja, alsof je in een kerk zit. Klink ja. ik uh, heel erg hard. Ja, je moet een beetje zachter, uh, zachter worden. We gaan uh, heel erg een beetje, ja, Een <laughs> beetje rustig aan jij. Ja, dat doe ik zeker. Ja, nou dit mag wel wat harder hoor. Ja, mag je wel wat harder? Ja, tuurlijk. Zo? Ja, een stukje beter, Roy. Stukken beter. Roy, waar sta je zo duidelijk op ja, locatie? Ja, ja, ik sta bij uh, Kapper Haar, om het zo maar te zeggen. En die zit op de Grote Krocht. Goed toepasselijk. En, als je haar maar goed zit, hè, Roy? Ja, als je haar maar goed zit. En die zit zeker goed uh, vandaag. Um, ja, we, hebben gewoon, we gaan gewoon een gezellig programma maken met veel uh, muziek. En uh, we, we zijn hier live uh, bij een feestje aanwezig. En uh, dat hebben we vorig jaar toevallig ook al een keer gedaan. Bij Willem Bakhoven. Dat weten jullie natuurlijk allemaal nog wel. Uiteraard. Mm. Hey, Hé, maar wat voor feestje heb je bij Haar? Uh, een kapperfeestje. Nee, een kappers, ja. nou, de eigenaar is uh, vandaag jarig en uh, dat uh, viert hij vandaag uh, gezellig met CFM. Nou, dat vind ik wel heel erg leuk. Hartstikke leuk. Langs al die leven, hiep hiep in de gloria. Hiep hoera. Alleen, uh, ik wil jullie even vragen, kan iemand nog even een sleutel brengen? <laughs> een sleutel brengen? Van het uh, kappershuis? Ja, want anders kan ik vanmiddag niet de knoppen uh, met deze. <laughs> ja. Oh jij, heb je geen sleutel? Nee. Oh. oh, nou dan moeten we dat maar even gaan regelen. We gaan voor we even je. roggelen. Zeker weten. Dus dat komt helemaal goed. Zometeen Roy on Air dus op locatie. Vanaf 5 uur 5 tot 7. Heel kort, wat ga je in je programma doen? We gaan gewoon lekker veel muziek draaien. En we proberen ook nog even contact te krijgen met popstar Henry. Als dat gaat lukken. Oké, okay, nou heel veel plezier zometeen. Dankjewel. En mag we wat mij betreft nog een klein tikje harder. En dan is een spatje zo. zuiver. Horen we je zo dadelijk na vijf uur helemaal live ja. op locatie op de krocht. Jullie heel veel succes. Ja, dankjewel Roy. Dat was Roy van Buren. Zo dadelijk met Roy on Air te horen. En volgende week, dan is er weer een Sanford op zaterdag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 5 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Premier Balkenende wil dat de internationale gemeenschap moed toont bij de aanpak van de problemen in de wereld. Dat zei hij tijdens de algemene vergadering van de VN. Eigen belang moet volgens de premier ondergeschikt worden gemaakt. Balkenende vroeg speciale aandacht voor de ontwikkelingslanden. De bevolking daar heeft geen schuld aan de economische crisis, maar lijdt het meest, zei hij. De mobiele eenheid heeft tijdens een demonstratie van de Nederlandse Volksunie zeker 18 linkse tegendemonstranten gearresteerd. De Nederlandse Volksunie demonstreerde om aandacht te vragen voor de gevolgen van de economische crisis. Linkse tegenbetogers van de antifascistische actie probeerden de demonstratie te verstoren, waarna de ME in actie kwam. Komend jaar moeten alle houders van meer dan 50 melkgeiten en melkschapen hun dieren inenten tegen de Q-koortsbacterie. Dat heeft minister Verburg besloten. Ook geiten en schapen op kinderboerderijen, in dierentuinen en op zorgboerderijen moeten worden gevaccineerd. Verburg wil met de maatregel de verspreiding van de q onder mensen tegengaan. De Brabantse politie heeft in Zevenbergse hoek een motorrijder aan de kant gezet die meer dan 100 km per uur te hard reed. De man van 24 reed in zijn woonplaats 183 km per uur op een weg waar 80 is toegestaan. De man moest zijn motorrijbewijs inleveren. Bij twee zelfmoordaanslagen in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 16 doden gevallen. 150 mensen raakten gewond en er is veel schade. De meeste doden vielen in de grensplaats Banu, waar een vrachtwagen met explosieven een politiebureau binnenreed. Even later ontplofte in Peshawar een autobom in een parkeergarage. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door de Talibanbeweging in Pakistan. Wielrenster Marianne Vos heeft in de wegwedstrijd op het WK zilver veroverd. Het goud was voor de Italiaanse Tatiana Guderzo. Vorig jaar veroverde Vos ook al zilver op het WK. Dan het weer, het blijft droog en op veel plaatsen schijnt de zon. Het is maximaal 21 graden, morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was.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 en een hele goede namiddag uh, en welkom luisteraars bij Roy On Air hier op CFM Zandvoort. Vandaag vanuit de kapper Haar. En uh, ja, dat is altijd een hele gezellige kapper met een uh, gezellige eigenaar die uh, altijd uh, vrolijk is. En we gaan het uh, vandaag natuurlijk allemaal meemaken bij Roy On Air op CFM Zandvoort. U gaat uitsluisteren natuurlijk naar een plaatje en dat is een toppers medley met allerlei leuke muziek van de drie toen nog toppers. Dus Jeroen, Gerard, nee niet, Jeroen, Gordon en René. Zullen we iets gaan zien? Zullen we eindelijk al onze eigen hits doen? Zijn we gelukkig waar? Ja, maar, geleden. Je hand omhoog. Ik ga je straks vragen op van links naar rechts. Ik word nu even watervader op de bril. En zie je negatief van jou ja. gezicht. De afgelopen nacht is heel wat aangedreven. Mijn ogen, ga ik in. Alles wat je deed, dat herdenken. Ik geur een vuur, als ik verlang naar meer. En als ik aan je denk, dan ik het hart zo weer. De CD stopt ermee. U luistert nog steeds naar Roy On Air hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Uh, van het ene relletje gaan we naar het andere relletje. Want uh, ja, de toppers natuurlijk. Wie gaat uh, Gordon nog steeds ontvangen? Dat is nog steeds eventjes de vraag. En uh, ja, ik denk dat daar uh, u ook wel benieuwd naar bent. Uh, dat hoort u volgende week op 3 oktober weer bij Show Nieuws Helaas uh, kan Show Nieuws vandaag niet doorgaan. Omdat we op locatie zitten. En uh, ja, niemand heel veel makkelijk via de telefoon contact met ons legt bij de kapper Haar. Als u radio wil kijken, kan u natuurlijk ook eventjes komen kijken. Natuurlijk als u op de krog loopt. En, uh, wat we weten natuurlijk dat Manfred altijd luistert op het kerkplein. Dus we, die doen we zeker altijd even de groeten. Um, ja, ik zeg al van het ene relletje naar het andere relletje. De Entertainment Group is nu officieel deze week uh, failliet verklaard. Vorige week uh, hing het erom en uh, deze week, uh, ja, helaas. Maar uh, toch wel weer een, wit, uh, uh, gewoon een lichtpuntje. Want uh, de Diana Ross concerten gaan gewoon door... Uh, wel eentje minder. Maar die vangen ze weer op met uh, Marco en Friends in Concert. Waaronder ook de volgende artiest die ik voor u klaar heb uh, komt optreden. De die met als eeuwig jij mijn weder op het witte paard Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard Weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld Het zou je vrienden zijn of auto weg. Of dat je had gebeld, maar was weer in gesprek Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek ik Het in de toekomst weg, goed laatste, heel ja. Ik wil niet dat je me bedriegt, ik hoorde het mij in je stem. Je van mij, maar ook van hem. Ik wil nu dat je eindelijk kiest, ik wil nu weten wie je verliest. En wie je kiest, ik leg me niet. ik wil alleen geen leuk. Zij blijven hangen op het feest Zo gaat het tijd. Ik ben er langzaam aan Voor reden die je hebt voor je afwezigheid Het is meestal onderwacht En dertien in zijn Ik slik ze elke keer weer En daar staan het bij En heb zo'n voorgevoel Ik raak je kwijt dus je. Ik wil niet dat je ligt Ik wil niet dat je me bedriegt Ik hoor de tranen in je je af van mij, maar ook van hem Ik wil nu dat je echt verliest. Ik wil nu weten wie verliest En wie je kiest, ik leg me neer Ik wil alleen geen leugens meer De smoes van tijd is nu voorbij De keuze is aan jou ja. Spijt om geen te geen sorry. Ik wil niet dat je liefst. Ik wil niet dat je me bedriegt. Ik hoor de naden in je stem. Je houdt van mij, maar ook van hem. Ik wil nu dat je hem verkiest. Ik wil nu weten wie verliest. En wie je kiest, ik leid me naar de heer. Ik wil mij. Het wat is dit? Ik niet Uh, vandaag uh, was natuurlijk de dorpsomroepersconcours. Al die brullende mensen door het dorp. Dat uh, was wel weer een sensatie. Ons eigen, enige echte Klaas Koper uh, kwam uh, ook uh, alweer bij het stadhuis. Uh, vanmiddag rond uh, de klok van 1 uh, naar buiten met alle dorpsomroepers. En uh, daar werd dan een groepsfoto gemaakt. En het was wel heel erg vergrappig, want ik stond daar eventjes te kijken. En um, ja, die mensen gingen dus... Uh, Klaas Koper wou uh, natuurlijk zeg het voort, zeg het voort, uh, zeggen en dan zijn verhaaltje. En um, ja, die andere dorpsomroepers gingen er mee bemoeien, waardoor hij zijn, uh, zijn verhaaltje niet uh, kon maken. Nou, dat was uh, wel, dat was gewoon heel erg uh, grappig en uh, ja, dorpsomroepersconcours. Het uh, was gewoon weer uh, gigadruk uh, in het dorp op het. Uh, Kerkplein En er uh, ja, waren ook diverse optredens. Onder andere Studio 118 Dansen. Met uh, Remy en Ruben. En die, uh, ja, Remy is dan uh, de leraar. En Ruben is een uh, leerling. En die hebben samen weer gedanst. Uh, u kent ze natuurlijk ook van het Kunstenstein 2008 of 9. En uh, wat het... Ook uh, heel erg uh, leuk was uh, volgens veel mensen. Maral was weer aanwezig. En Maral heeft ook meegedaan aan het Kunstenstein 2009. En uh, Maral zong eigenlijk uh, met uh, Quincy normaal altijd. Maar uh, Quincy had vandaag drie audities. En waarvoor dat hoort u binnenkort natuurlijk wel weer bij Roy On Air. En uh, Quincy ziet u zo, of nee, Maral ziet u volgende keer zeker weer bij uh, het Kunstenstein op 25 oktober. De reunie van het kunstverstijn. Zometeen in deze Roy On Air natuurlijk veel meer over uh, deze fantastische evenement. Best to be heard. De woorden die je zegt als ik weer bij je ben Zijn het je ogen, is het je lach Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen Voor geen dag Elke dag, dat is een dag. Ik kan geen dag meer zonder jou zijn Sinds ik jou ken is het Of het zweet En veel meer leven Als eerst Denk je voor voor mij niet weet je zo als jij Dus ik wil Mijn hele leven bij je zijn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 Steeds die melodie. En ik zing hem elke keer als ik je zie. Zijn het je ogen? Is het je steek? Zijn het de woorden die je zegt als ik niet bij je ben? Zijn het je ogen? Is het je laag? Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan? Ik zin in wat vertier Dan verlang ik naar mijn vrienden En het heerlijk helder bier Dan dus stuur ik een sms'je naar een ieder die ik ken Om te melden of hoe laat Ik in mijn stamcafeetje ben Ik bestel alvast een taxi van de auto Laat ik staan Wel zo veilig als ik thuis kom Bij het kraaien van de haan Eenmaal avond komen roep ik liever warm als Schenk eens door Dan laat het bij de glazen klinken En dan zingen wij een koor als de muziek begint te klinken wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij irrels element. Al mijn vrienden en vriendinnen vieren hier met mij een feest. En dan kun je niet verzinnen, is je altijd zo verweest. Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij ons element. Al mijn vrienden en vriendinnen vieren hier met mij een feest. En dan kun je niet verzinnen, is je altijd zo beweest. Hier bijna elke avond wel een feest, ja ongekend Je vertrekt hier dan al pas als je volkomen platzak bent Aan de prijzen ligt het niet, maar wel aan de lange duur Maar het geeft niet al met al is het een heerlijk avontuur Deze avond ga ik feesten tot het laatste dit verstond Want dat heb ik even nodig, werk met drie maar in het rond Zou dit never willen missen, ben je gek? en stel je voor Neem een slok en schraap de kelen, want dan zingen wij een koor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 I right. Hup nee. van ZFM! We're En dat betekent altijd veel leuke acties uh, in en om het dorp. En uh, ja, nu uh, hebben ze bij uh, Dobby of Dobie, de dierenwinkel hier in Zandvoort. Bij uh, besteding van 5 euro uh, komt u uh, natuurlijk op zaterdag uh, 3 oktober één cadeautje voor uw huisdier krijgen. En verder uh, op 4 oktober, uh, uh, nou, een, uh, een uh, hondenontbijt en een foto. Nou, dat klinkt allemaal wel heel erg ja. grappig, uh, wat u daarvan vindt, kan u ook natuurlijk even doorgeven. Bel gewoon 06-1919-0544. Uh, dat kan ook voor verzoekjes. Wilt u een plaat aanvragen? Dat kan allemaal hier bij uh, Roy Onert Vanuit uh, de kapper natuurlijk. Uh, haar op de grote krocht. En uh, we gaan zo meteen wel even stijlingtips uh, aan hem vragen natuurlijk. Maar we gaan ook natuurlijk uh, muziek draaien. In ieder geval 06-1919-0544 voor uh, verzoekjes. Feel my